Bekend gemaakt. Voor haar overlijden onderging de actrice twee operaties en toen werd niet bekend gemaakt waarom zij was opgenomen. Brigitte Bardot is 91 jaar geworden. En in België moet de vrouw zeven jaar de cel in omdat ze haar man opsloot in een hondenhok. Ze mishandelde hem ook en hij kreeg vaak geen eten en drinken. De man ontsnapte vorig jaar en vroeg om hulp bij de buren. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. Het weer van Weerplaatsen nog altijd code oranje voor sneeuwbuien, die trekken naar het oosten weg. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dankjewel, Alain. Kijk naar de weg. Dus even kijken, 19 files 100 kilometer staat er nog. Er blijven ook nog steeds meldingen binnenkomen over gladheid door die sneeuwbuien. Zo is knooppunt Ketelplein, de verbindingsweg van de A20 naar Gouda, naar de A4, richting Amsterdam, dicht vanwege sneeuwval. En ook de Salland twente tunnel dat is de N35, in beide richtingen is die dicht. Gladde weg, vrachtwagen, die kan niet meer naar boven rijden. Dus er is een sneeuwploeg nu onderweg om de weg weer begaanbaar te maken. Ook dicht, de A59, ter hoogte van Ter Heide, door die geschaarde vrachtwagen, eerder vanmorgen, en dat duurt tot half twee. Zelf iets opvallends gezien of interessants wat langs de weg gebeurt? Laat het me weten. Je kan de Joe app gebruiken. Niet gewonnen in december? Kai's tweede kans weken. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dit is Joe. De Joe ethisch lunch met de lekkerste liedjes uit de 80's een uur lang voor op je wintersport woensdag. Daar zijn ze, veel plezier. Joe! Tijdens je pauze. Dit is de Joe Ethisch Lunch. En Enschede is net wakker geworden. Lauren, hoezo? Hoi, nee? ja. uh, ik heb gisteren school tot heel laat. Wat, tot hoe laat? Wat voor school heb jij? Nee, ik kon heb je, maar tot half zeven. Half dus alles, zeven? Werd, alles werd een beetje later. Oh, natuurlijk. Nou, waar wil je mee wakker worden, Lauren? Nou, uh, met mijn alle favoriete liedje uh, Bonny van Alice Cooper. Waarom, waarom? Nee! Waarom, waarom, Lauren? Nou, ik heb het liedje op een dag. Ik kende hem al, maar ik hoorde hem op een dag. En ik kwam echt in een soort andere wereld terecht. En te zien, eh, dat die repeat. Ik snap het helemaal. Hier is Alice Cooper, hier is Poison. Bij jou, Joe. Dankjewel. Your crew. Pauze. De Joe Ethisch Lunch. Dit is Joe... En uh, dan is het uh, prima te doen. Ja, ik vind het wel, uh, wel leuk. Het is uh, uh, ook veel minder druk op de fietspaden. Dus dat scheelt waar je ook bent vandaag. Let een beetje op en geniet van de muziek die Joe voor je heeft. Zometeen. Meer ethisch lunch met alleen maar jouw favoriete aangebrachte ethisch liedjes. Ik vast even klappen. Nou, laten we gewoon maar gewoon even AH doen, toch? t me, pak die eruit als eerste zo zijn weer de Dikke Deka-deals bij Markt. Met deze week douwen Egberts filterkoffie 250 gram nu 3,69... en kleden drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Markt voor nog meer Dikke Deka-deals. Hoi, Jessica hier, 53. Ik run een bakkerij in Spekhoek. Vroeg op, laat door en altijd met liefde. Ondernemen kost tijd en aandacht.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 Centimeters sneeuw stapelen zich op in Nederland. De temperatuur rond het vriespunt, maar de gevoelstemperatuur... door de wind veel kouder. Het is min 8 graden. En morgen in de loop van de middag wordt het 2 graden boven nul. Aan de kust een graad of 4. Kijk weer naar de weg. Op het moment staat er zo'n 120 kilometer file op de wegen. Het laatste update is dat de Salam-tunnel op de A35 zojuist weer open is gegaan. De vrachtwagen is gelukkig weer naar boven getakeld. De Leidse Rijntunnel, de A2, daarentegen vanuit Den Bosch naar Utrecht... is weer dicht gegaan door een technische storing. Verkeer wordt omgeleid via de parallelrijbaan daarnaast. En op de A32 bij Wolvengaat de vrachtwagen is inmiddels uit de middenberm gehaald. Maar ze zijn, en ze zijn begonnen met het herstellen van de vangrail. Dat duurt ongeveer tot een uurtje of drie. Dit was hem. Voor nu, we gaan kijken wat er in het nieuws gebeurt... De sneeuwflits van onze eigen Firestorm, Alain Altena. Ja, goedemiddag. In de ziekenhuizen is het, ondanks de gladheid door de sneeuw, nog niet echt druk. Er komen wel wat meer mensen binnen op de spoedeisende hulp, maar ook dat lijkt mee te vallen. Verwacht je vandaag boodschappen van supermarkt Picnic, dan heb je pech. Alle leveringen zijn geannuleerd door het winterweer. Volgens Picnic wordt van alle kanten afgeraden de weg op te gaan, en dus doen ze dat ook niet.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 Dit is de Joe 80's Lunch. Hier litten alle Frauen, en jij riep: Willkommen, rock me up my face. Er was superstar, er was populair, er was so exaltiert, Lucas hatte flair. Er was alles... een, der zuurse, war een Rocky Dool, en alles riep: Willkommen, rock me up my face. Jeder Mann gekant, er war een Mann der Frau en Frau en liepte in zijn Pomp. Er was superstar, er was superpopulair, er was zu exaltiert. Genau dat war sein, Flair. er war ein Virtuose, er was een Rocky-Doll. En alle soorten hoopten kappen rock me rock. Die totale verlamming van het land. Om even weer samen te komen. Kijk, ik heb er veel van mijn eigen teksten, merk ik ineens. Nou, dat is echt prachtig. Dit is Joe tijdens de sneeuw. Maak er een mooie dag van. There comes a time When we heed a certain call When the world must come together as one There are people dying Oh When it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all, we can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are all a part of God's great big family. No love is all Met een twee. Hoe zit jij nu op het dak dan? Met deze sneeuw? Ja, wij werken gewoon door. Nee joh. Het is altijd wel werk van dakdekkers. Wat ongelooflijk knap, hoe is het? Koud. wel ja, koud. Ja, dat is wel wel, ja. Maar het ah, is wel leuk, ik heb wel een sneeuwpop te bouwen. Ben je sneeuwpop aan het bouwen? Ja. Op het dak? Ja, hè? <lacht> dat vind ik mooi. En waar, waar, waar, waar, heb je, waar heb je de neus van gemaakt en, en de oren en dat soort dingen? Oh, van een stuk uh, dagbedekking. Een stuk dagbedekking. Ja, <laughs> uh, je zit dat zo gek nog niet. <laughs> stuk dagbedekking als neus. <laughs> het zijn de mooie dagen van januari voor het eerst in jaren. Dit is Joe, de 80's Lunch, met Fiction Factory. Aangevraagd door Annieke. Manning, fijn, zin in. Hoor je ze meteen na het nieuws, Barry Manilow komt eraan, met Manning. En in het nieuws van 1 uur hoor je Alain. Alain, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. In ons land volop winters weer. Het verschil met Australië kan niet groter zijn. Hoe dat zit hoor je zo. Hey ondernemer. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar.